Joeri Stubinitsky met het NOS-journaal. De voorgeleiding van IMF-topman wordt onder meer op zijn lichaam sporen vertoond van verzet... ...door het kamermeisje dat hij zou hebben aangerand. Volgens de advocaat van de 62-jarige Fransman zal hij voor de rechter verklaren dat hij onschuldig is. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. In Amsterdam zijn na de huldiging van landskampioen Ajax geen ernstige incidenten gebeurd... Na het feest braken enkele vechtpartijen uit. Aan het einde van de avond meldde de politie dat er 46 mensen waren opgepakt. Ondanks het verlies zijn de spelers van FC Twente in Enschede als helden ontvangen door een rood-witte mensenmassa. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vannacht rellen geweest bij de Israëlische ambassade. Een paar honderd Palestijnen probeerden de ambassade te bestormen. Toen de politie ingreep vielen er minstens 20 gewonden. De Palestijnen herdachten de oprichting van de staat Israël op 15 mei 1948. In Israël leidde die herdenking gisteren tot schietpartijen bij de grens met Syrië en Libanon. Daarbij vielen zeker 13 Palestijnse doden. De eindexamens beginnen vandaag. Tot en met 31 mei doen 205.000 middelbare scholieren examen. De VWO'ers beginnen met Nederlands, de Havisten met Kunst en Management en Organisatie. De VMBO'ers hebben morgen pas hun eerste examen. In Kenia is de Olympisch kampioen op de marathon Samuel Wanjiru omgekomen bij een val van zijn balkon. De politie bekijkt of hij zelfmoord heeft gepleegd. De hardloper liep in 2008 een Olympisch record op de Spelen in Peking. Hij was de eerste Keniaan die goud won op een Olympische marathon. Samuel Wanjiru is 24 jaar geworden. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag droger en opklaringen. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen en de dagen daarna wordt het weer warmer. Dit was het NOS Juna. Dit is Jolonne van de Velden van de ANBB.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 Weg te gaan, dacht ik: ze speelt gewoon een spel, ik heb je aangehoord maar niets gedaan. Tot u zei: nou dan maar wel lang geslagen en ik op.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 en zonder jou tegenaan. We're <laughs> M. I don't want to slip I don't want to trip Fall in love again Cause that's the way it's always been Wanna get it right It's the time of my life Picking up The pieces that I know I left behind I can feel it coming back again Gotta give it one more try Giving up is not my style, no The more I learn, the less I know About this thing called love The more I touch, the less I feel It's hard to know what's real I'm looking up. <laughs> In you. www.zfmzandvoort.nl Ich bin in dir gefangen, was nicht in mir geschieht. För mich an deine Stimme, leg mich zur Ruhe in deinem Land. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geworden, setz mein Herz auf dich. In jeden moment geniezen, dauer hebeglecht, bij die is het goed aan leven, glück in me vervloos, wil los ergeben, vind ik beide Trost, in vervoller als er meer. Let's go! Ik wil mich aan de We've Ritme van Zandvoort op 106.9 CFFM CFFM Ognacht, oh, ik werd het. het woord van mij verwacht Heeft me in zijn hand Heeft is onrust in mijn hart En onrust in mijn bloed De twijfel dat bloed. I'm